Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. KNMI past weer alarm aan. Amsterdam krijgt als eerste een 4G-netwerk voor supersnel mobiel internet. En de KLM gaat samenwerken met een grote luchtvaartmaatschappij... in de Verenigde Arabische Emiraten. In het midden- en zuidoosten van het land is nog wat lichte sneeuw... en verder is het droog. Aan zee is het 0 graden. In de rest van het land blijft het een paar graden vriezen. Vanuit het noordwesten vanavond brede opklaringen en vannacht boven de sneeuw strenge vorst. Morgen zonnige periode, aan zee kans op een sneeuwbui. en de middagtemperatuur tussen 0 en min 3 en tot en met het weekend blijft het volop winter. Het is droog met regelmatig zon. En de KNMI, het KNMI krapt zich achter de oren. Ze willen de criteria voor het weeralarm aanpassen. Het KNMI had voor vanmorgen geen weeralarm afgegeven, maar zegt dat het achteraf niet had misstaan. Er is gisteren al nadrukkelijk waarschuwd, ook door het KMI. Voor het opkomende sneeuw. De opkomende sneeuwsituatie. We hebben er code geel voor uitgegeven. Vannacht is er ook daadwerkelijk gaan sneeuwen, conform verwachting. Qua tijd en plaats zaten we goed. Qua intensiteit zaten we aan de lage kant. Er is gewoon net even iets meer sneeuw gevallen dan we verwacht hadden. Er zijn nu bepaalde normen voor de hoeveelheid sneeuw die valt in een bepaalde periode. Bij 3 centimeter sneeuw per uur. Of bij 10 centimeter per 3 uur komt er een weeralarm. En vandaag zag het KNMI dat er, tot, dat er minder sneeuw over een langere periode... toch kan leiden tot uh, ja, allerlei gedoe en ontwrichting van het verkeer, zegt het KNMI. En bij de aanscherping van die criteria gaat het KNMI overleggen... met onder meer de ANWB en Rijkswaterstaat. Sneeuw dus vanmorgen. Er uh, was heus niet alleen maar fileleed. Een paar centimeter sneeuw heeft allerlei gevolgen. We gingen kijken in Roelofarensveen. Hallo. Hallo. Wat is dat toch, meteen uh, die sneeuw willen wegschuiven? Kijk, in principe moet je een beetje sociaal denken. Je denkt van, joh, ik zal het voor de buur eventjes weghalen. Deze buurvrouw heeft haar heup gebroken. Dus ik denk, nou, uh, even een stoepje schoonmaken. En dus. u bent de opa en dit is uw zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die zag ik zo even inpeperen, want uh, hij blijft me uitdagen. Dus... Want waar ben jij mee bezig? Ik probeer mijn opa te verslaan met een sneeuwballengevecht. Hij was vanmorgen wel naar school geweest, maar daar was om half 11 al weer terug. Waarom dat dan? Um, ja, de bussen gingen niet meer door het sneeuw. Aha. Dus we konden niet meer naar school toe. Nou, lekker dagje vrij. Ja. Heerlijk, Ik geniet ervan. ga je doen? Um, verder gaan met mijn opa in te peperen. <lacht> we hebben er wat te goed. <lacht> Fijne dag. Ja hoor, oké. Okay. <lacht> Goedemorgen, mevrouw De Postbode. Het ja. is ook lastig met die handschoenen aan, hè? Is het ook, ja. We hebben ja. een heel speciaal soort handschoenen. Ja, die krijgen we wel van het bedrijf. Wandschoenen. Wandschoenen. Ja. ja. Hoe is dat vandaag? Prima. Goed te doen? Ik ben net begonnen. Dus dat, eh... Want het is glad ook voor u natuurlijk. Oppassen of niet? Ja, het is zeker wel eh, glad. Vooral als ze niet, de stoepjes niet schoon zijn, hè? Gaat het langer duren vandaag? Denk het wel. Misschien wel een uur langer. De werkplaats van? Het is uh, autobedrijf Idelenburg en van Tol in Oude Wetering. Wat heeft u binnengekregen vanochtend? Van schades, uh, één schade en vier of vijf auto's op moeten starten. Dus dat valt, valt op zich nog mee. En Een hele hoop klanten van ons hebben toch ook winterbanden. Scheelt dat dan dus vandaag op zo'n dag, die winterbanden? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat dat wel degelijk scheelt. En hey, je staat hier op de bus te wachten. Ja, ik... En ik rij hier langs en ik zie je staan... Ja. Uh... Hoe lang sta je er al? Ik sta nu vijf minuten te wachten. Oh, dat valt mee? Ja, dat valt nog mee. Maar ik ben benieuwd uh, hoe lang het nog gaat duren. Want wat is jouw ervaring op dit soort dagen? Uh, nou, ik heb vandaag bijvoorbeeld een tentamen om half drie. En normaal ben ik binnen een uur op school. Maar nu ben ik uh, ja, drie uur van tevoren weggegaan. Oké. ja, houdt er rekening mee? Ja, zeker weten. Okay, ja. Oké, okay, oké. Okay. me voor op het ergste. Wat is het ergste op dit soort dagen? Dat hij gewoon niet komt? Uh, ja, dat hij niet komt en uh, ja, een uur vaststaat in de stad in plaats van uh, binnen 20, 25 minuten er zijn. Nou, sterk. Hè? Ja. En succes met je tentamen. Heel erg bedankt. Doei, doei. Succes. Zo ging dat in Roelof Jeroen de Jager was daar. En dat moet je ook nog terug. De ANWB verwacht dat de avondspits een stuk rustiger is dan die chaotische ochtendspits. Woordvoerder verwacht dat mensen gespreid naar huis gaan. Bovendien zijn de snelwegen in de avondspits weer goed begaanbaar. Het is wel zo dat het in de zuidelijke helft van het land tijdens de avondspits plaatselijk glad is door sneeuw. Maar in de Randstad blijft het droog verwachten, ANWB. De recordspits van vanochtend wordt door de AWB een chaos genoemd. Vooral rond de wegen bij Den Haag stond het tot lang na de spits stil. Bij het Prins Klausplein bijvoorbeeld was er geen doorkomen aan. Amsterdam krijgt als eerste plek van Nederland een 4G-netwerk. KPN biedt vanaf volgende maand als eerste daarvoor abonnementen aan. In de loop van volgend jaar moet in heel Nederland 4G beschikbaar zijn. En de andere aanbieders volgen waarschijnlijk deze zomer 4G. Dat is de opvolger van 3G en dat betekent dus nog sneller mobiel internet. John van Vianen, directeur zakelijk van KPN. Wanneer je het vooral goed kan zien, is als je kijkt naar YouTube-filmpjes... Mm -hmm. ...de snelheid waarmee filmpjes worden geladen en daarbij ook afgespeeld worden. We hebben hier nou twee tablets liggen. Ik kan het u even laten, laten zien. Dus als ik nu klik op alle twee de verschillende tablets... ...eentje met 3G en eentje met 4G, dan ziet u dat... Uh... De linker heeft 3G, die zit nog even te laden. Dat klopt. De rechter heeft 4G en die kan al afspelen. Ja, dat klopt. Het is een, een HD-filmpje want daarmee zie je het verschil het, het beste... U heeft 1,4 miljard euro betaald om mede deze techniek te kunnen aanbieden. Uh, hoe gaat u dat ooit terugverdienen? Nou, 50% van de Nederlandse smartphonegebruikers geeft al aan dat ze de voordelen van een sneller mobiel internet zien. Uh, We hebben meer dan 7 miljoen mobiele klanten en wij zijn ervan overtuigd dat met deze dienstverlening een goede zet voor deze klanten doen. Want die klanten om 4G te hebben, moet je meer betalen? Hey, Kaapjean heeft ervoor gekozen om de 4 g dienstverlening op te nemen in de huidige abonnementsstructuur. Dus het is niet meer betalen voor 4G. Er zijn twee dingen waar mensen op moeten letten. Eén is, je zult waarschijnlijk een iets grotere databundel moeten afnemen. Omdat met sneller mobiel internet je ook meer data verbruikt. En tweede zal dus het toestel wat je hebt ook 4G geschikt moeten zijn. Uiteindelijk ga je wel meer voor je abonnement betalen. Want je, je, kiest, je kiest waarschijnlijk voor een hoger datalimiet omdat je meer verbruikt. Omdat je zo die snelheid aan kan. Nou, op dit moment gebruikt een gemiddelde mobiele gebruik ongeveer 15 megabit uh, per dag. Uh, wat we verwachten is dat binnen een aantal jaren dat naar 1 gigabyte per dag gaat. Nou heb ik de concurrent even gebeld. Die hebben de plannen nog niet zo concreet als u. Die uh, lopen daarop iets achter. Timo wel zegt wel, ja we hebben minder betaald voor de frequenties. Uh, ongeveer een miljard minder. Dus kunt er vanaf aangaan. Bij ons zijn de abonnementen goedkoper. Denkt u dat dat zo zou gaan? We hebben er bewust voor gekozen om de 4G-dienstverlening in de bestaande abonnementen op te nemen. We hebben 7 miljoen mobiele klanten in Nederland en zijn marktleider. En ik ben ervan overtuigd dat met de voordelen van een tot een 10 keer sneller internet, een landelijk bereik en een tot drie keer betere bedekking binnen huis, dat die combinatie van factoren kaapje in de leidende marktpartij zal blijven. Ja, dat voordeel wat u nu heeft, dat u wat eerder bent, over twee jaar zijn we dat vergeten, dan heeft iedereen een landelijk dekkend netwerk wellicht. Wellicht wel, maar ik denk dat wat wij hier laten zien is dat KPN een innovatief bedrijf is. Dat wij investeren in Nederland om het voor mensen leuker en plezieriger te maken om te werken en dingen te doen. Normaal gesproken stuur ik dit interview door naar Hilversum via 3G. Kan ik dat al via 4G doen een het netwerk van u? Als u dit op dit moment zou doen, kunt u via 4G hier vanuit Amsterdam het opsturen naar Hilversum. En dan is het er? Hoe snel? 3MB is het? Nou, dus binnen 1,3 seconde is het er dan op dat moment. Nou, zou ook via 3G helemaal gelukt dat interview doorsturen. John van Vianen van KPN en hij sprak met Nick Wouters. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ongeveer 230 hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam en hun partners... hebben een voedselvergiftering opgelopen bij een diner in het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam. Dat diner was een week geleden, ter ere van de 381ste verjaardag van de universiteit. En een dag na het etentje waren opvallend veel mensen ziek. De universiteit heeft toen alle gasten gebeld om te vragen of ze ziekteverschijnselen hadden. Toen bleek het toch om erg veel mensen te gaan. Ongeveer twee derde van de gasten had wel iets van klachten... En vervolgens hebben we besloten om dat te melden bij de GGD. En die zijn onderzoek naar uh, het, uh, het eten in uh, Krasnapolski begonnen. En u vermoeden ze dat de geserveerde steektartaar en het gepocheerd ei... de oorzaak zijn van de voedselvergiftiging Krasnapolsky, betreurt dat incident. Luchtvaartmaatschappij KLM gaat nauw samenwerken met een grote luchtvaartmaatschappij in de Verenigde Arabische Emiraten, Etihad Airways. De twee maatschappijen gaan vanaf 15 mei dagelijks vliegen tussen Amsterdam en Abu Dhabi. En daardoor kunnen KLM-passagiers makkelijker vanuit Abu Dhabi doorvliegen naar Sri Lanka, naar Pakistan en Australië. Sinds een half jaar vliegt Emirates dagelijks vanuit Dubai met A380's naar Schiphol. En Emirates is dan weer een belangrijke concurrent voor Air France KLM voor het vliegverkeer richting Azië. Het Hoge Rechtshof in Pakistan heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen premier Ashraf en 15 anderen wegens corruptie. De uitspraak komt op de tweede achtereenvolgende volgende dag van protesten tegen de regering. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan. Die zijn vanuit verschillende steden in een lange mars naar de hoofdstad getrokken. En de politie probeert nu te voorkomen dat ze in Islamabad het parlementsgebouw bereiken. De pensioenregeling, zoals we die kennen, is slecht voor jongeren. Dat zegt directeur Harman Korte van de Autoriteit Financiële Markten. Ouderen en jongeren betalen op dit moment dezelfde pensioenpremie... en bouwen dezelfde rechten op. En dat is volgens de AFM-directeur niet eerlijk. Eigenlijk betalen jongeren volgens hem te veel premie en ouderen te weinig. Het geld dat jongeren inleggen rendeert veel langer... dan de premie die de oudere werknemer betaalt. Verslaggever gert Dennekamp. Als je jong bent, 25 jaar, en je legt 500 euro in... dan kan die 500 euro minimaal 40 jaar renderen en dus meer waard worden. Terwijl als je 63 bent en diezelfde 500 euro inlegt... Ja, dan, dan kan die 500 euro natuurlijk veel minder renderen. En daarom subsidieert volgens de AFM-directeur de jongeren eigenlijk de ouderen. Jongeren zouden volgens de AFM voor hun inleg dus meer pensioen moeten opbouwen. Sport. Tennis gaan we het over hebben. De Nederlandse tennissers hebben bij de Australian Open in Melbourne... niet zo'n grote rol kunnen spelen. Na Kiki Bertens en Aranska Rus vloog ook Robin Haas... en Iro Sijsling er al uit in de eerste ronde. Marcella Mesker. Uh, Haasen moest tegen Andy Murray. Dat kwam toch niet echt als een verrassing dat hij het niet helemaal trok. Nee, dat klopt. Uh, zeker niet. Um, wat mij wel een beetje verbaasde, dat, dat het zo, zo dik was. Hij heeft slechts uh, zeven games uh, uh, gemaakt: 6-3, 6-1, 6-3. Dus het is wel een dikke score. Dat was jammer. Ik had gehoopt dat hij toch minstens een setje zou kunnen pakken. Had hij waarschijnlijk zelf ook gehoopt. Heeft hij in het verleden ook bewezen dat hij dat kon tegen Murray? Maar ik denk dat het over het algemeen meer de wedstrijd van Murray was dan van Hazen. Het is een andere Andy Murray dan. Anderhalf jaar geleden. Het is een uh, Grand Slam kampioen. Olympisch winnaar, uh, iemand die niet meer slordig speelt, iemand die niet meer punten weggeeft, hij staat daar zeer gedreven vanaf game 1 en ja, ik vind hem echt uh, een, een titelkandidaat voor de Australian Open. Ja, die moet Melbourne kunnen pakken, uh, denk jij. Nou, andere Nederlander, Igor Seisling, uitgeschakeld door, Oes hoe heet hij ook alweer, Istomin? Ja. Ja. Uit Oezbekistan. Uit Oezbekistan, ja. Nou ja, dat vond hij wel jammer, Seisling. Ja, dat, uh, iemand die dan een klein beetje hoger staat op de ranglijst. Wel een ervaren jongen. Uh, veel meer Grand Slam toernooien gespeeld dan Seisling. Maar goed, op zich was het wel een 50-50 kans. Uh, Zeisling verloor in vier sets, begon goed, won de eerste. Uh, maar ja, hij verklaarde achteraf dat hij uh, ja, niet zo goed tegen de hitte kon. En ja, dan heb je wel een probleem in Melbourne. Want het was vandaag ook weer een hele warme dag. En uh, ja, hij had gewoon geen energie, verloor zijn service vrij snel in set 2, 3 en 4 en was eigenlijk kansloos. Dus wel heel jammer, omdat hij vooral het laatste half jaar erg goed heeft gespeeld. Maakte zijn debuut in het hoofdtoernooi, uh, verwachtte daar wel wat meer van, uh, lukte niet. Ja, jammer. Ja, nou ja het is hartstikke heet in Australië, dus daar kan het aan liggen. Of is het het Nederlandse tennis wat uh, hinkelt? Nou, dat denk ik niet hoor. Um, kijk, als het 50-50 is, dan moet je een hele goede wedstrijd spelen. Het is niet zomaar een gewonnen wedstrijd. En het gaat daar om best of five. Dat is ook nog wel weer heel anders hoor. Drie sets winnen dan gewoon uh, in een toernootje een keer van een hooggeplaatste speler winnen. Dus wat dat betreft, uh, misschien nog een tikje meer ervaring voor Seisling. En volgende keer voor Haas een betere loting, zou ik zeggen. Ja, nou, we gaan het dat zien allemaal. Nou, Murray, gaan we even onthouden. Dankjewel, Marcel en Wesker. Het is 14 minuten over één geworden. Hier zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het KNMI gaat het weeralarm aanpassen. Vanochtend met die sneeuw had dat best een weeralarm kunnen zijn, zeggen ze. En ze gaan praten met de ANWB en met Rijkswaterstaat. Amsterdam krijgt als eerste van Nederland het 4G-netwerk voor supersnel mobiel internet. En de KLM gaat samenwerken met een grote luchtvaartmaatschappij... in de Verenigde Arabische Emiraten, Etihad Airways.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 En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch. Zometeen met de conservator van Paleis het Lo, Marike Spliethoff. Met een jury moet zij bepalen wie van de 2000 inzenders. het mooiste portret van Koningin Beatrix heeft gemaakt. De Amsterdam Fashion Week begint vrijdag. en daarom duikt verslaggever Anne van der Veen. in de wereld van de mode. allemaal in het kader van In de Praktijk. Ze leert daar dat de discussie over te dunne modellen in Nederland een beetje passé is. We, we kasten wel echt gezonde meiden, dus het zijn allemaal uh, de, de gezonde 36. Dus we hebben geen uh, Parijs of Milaan uh, standaardmaten, die passen wij niet toe. En na half twee is de tijd voor Stand.nl. De stelling dan, de SGP moet met rust worden gelaten over het vrouwenstandpunt. De SGP gaat het reglement aanpassen... Of je nu man of vrouw bent, in theorie kan je op de kieslijst van die partij komen. Gisteren kwam het hoofdbestuur met het voorstel om een nieuw artikel toe te voegen aan het algemeen reglement van die partij. Uh, juridisch dus is de boel afgedekt. En uh, daarom de stelling: de SGP moet met rust worden gelaten over het vrouwenstandpunt. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u het vindt, het eens of oneens, doe het dan met standpunt. Dit is Radio 1. De werklunch. Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William... heeft sinds een paar dagen haar eigen statieportret. En ze schijnt er zelf uh, erg blij mee te zijn. Maar er is nogal wat kritiek op mm. dat schilderij. Mm. Uh, men zegt dat ze er erg oud uitziet. Uh, sommige mensen vinden dat haar ogen niet echt stralen... Het is dus nog niet zo makkelijk om een goed statieportret te maken. En dat weten inmiddels ook de bijna 2000 mensen... die een portret van koningin Beatrix hebben gemaakt. En dat hebben ingezonden naar Paleis Het Loo. Het Paleis gaat een deel van die werken tentoonstellen. Allemaal ter ere van de 75 ste verjaardag van de koningin. En we hebben hier vandaag een werklunch met de conservator... van Paleis Het Loo, Marieke Spliethoff. Hartelijk welkom. U, Dank. U, u moest al een beetje lachen. Ja, ik moet wel een beetje lachen. Want het succes overtreft onze stoutste verwachtingen. Ja. Ik moet overigens wel even zeggen, ze hebben het niet naar paleis het logen maar naar de site van de NOS. Ja, want precies. het is een initiatief van de NOS. Ja, maar en ik neem toen... aan dat u wel een afkijkje hebt gekregen. Ja. Toch? ja. Maar de site is voor iedereen toegankelijk ook nog. Ja. Maar toen we voor het eerst bij elkaar kwamen... toen dachten we, nou, als we nou 200 inzendingen hebben... dan hebben we groot succes. Ja. En dan zijn er nu al 2000. Het is ongelooflijk. Ja. En het ergste komt nog, want u zit in de jury... die moet bepalen welke nou de beste is. He? Ja, dat is een reuze klus. En, en nou ja, een heleboel valt natuurlijk toch wel vrij snel af. Maar uh, ja, je hebt een bovenlaag en die wordt natuurlijk steeds groter. En dat vind ik eigenlijk het enige jammeren. De spoeling wordt een beetje dun, dus het wordt steeds steeds moeilijker om ook echt geselecteerd te worden voor die tentoonstelling. Ja. Even terug naar Engeland, want dat is ook een beetje wel de aanleiding natuurlijk. Hè? Ja. Hebt u dat portret gezien van Kate? Ik heb het um, op de mail gezien en toen heb ik nog even op de site gekeken... en het groot, uitvergroot en uitgeprint. Wat vond u ervan? Ja, ik vind het eigenlijk een mooi portret. Ik vind het een beetje somber, omdat er haar overgaat in een zwarte achtergrond. Maar ik vond de ogen juist heel goed. Ik let altijd erg op de ogen. Dan heb ik Kate natuurlijk nooit gezien, maar wel veel foto's. Maar ik vond het eigenlijk een heel prima portret. Maar ik vind het niet een jong portret. Je nou. zou voor zo'n jonge, stralende vrouw iets anders bedenken. Ja. Maar ik vind het niet een slecht portret of want, zo. Want dat zijn ook de commentaren. Ze lijkt wel 50, staat er dan. Uh, ik zou mijn geld terugvragen. <lacht> Had de schilder wel een bril op? Nou ja, dat soort dingen natuurlijk. Uh, hoort? Is dat soort kritiek ook gewoon bij een statieportret? Nou, bij elk portret eigenlijk. En de ironie is dat hoe beter je iemand kent... hoe minder je een portret vindt lijken. Want iedereen heeft natuurlijk bepaalde karakteristieken in zijn gezicht. Nou, dus als je iemand niet goed kent en je ziet die karakteristieken... dan zeg je, oh, het lijkt precies. Maar hoe beter je hem kent, dan denk je, nee, je toch andere ogen... andere uitdrukking. Dus ja, dat, dat soort kritiek heb je altijd wel. Ja, goed, de mensen zijn dus uh, met huisvleit aan de gang gegaan... Hè, hier in Nederland, 2000 inzendingen. Uh, wat, wat valt er te zeggen over wat mensen dan insturen? Nou, het is ongelooflijk wat een verscheidenheid. We hebben natuurlijk gewoon geschilderde portretten... met acryl en olieverf, foto's, gefotoshopte foto's... Sculptuur, prachtige sculptuur, brons, klei, eh, keramiek. Um, dan allerlei textiele vormen. Dus um, gebreid, geweven, geborduurd. Nou, noem maar op met lapjes, appliquéwerk. Mm -hmm. um, nou, dan zijn er um, installaties. Dus wat zou je zeggen van een installatie met wieldoppen bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> en mozaïken. Um, dus <lacht> gewoon steentjes, mosaïeken en um, gebrandschilderd glas, is er ook. Maar bijvoorbeeld ook een mozaïek van koffiecupjes of eurocenten, ja. of kurken. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Nee, nee. En, en wat, welk beeld van onze koningin nee. overheerst dan? Ik bedoel, hoe, hoe is zij over het algemeen geportretteerd? Ja, hier? kijk, de koningin <kwijden> heeft natuurlijk voor geen van deze dingen geposeerd. Dus nee. het is allemaal gebaseerd op foto's. Nou, de foto die het vaakste terugkomt... is die bekende foto van Erwin Olaf... waar ze zo'n blauwe jurk met zo'n ruusje langs de hals aan heeft... en er lijf iets weggedraaid. Dus je kijkt je aan, maar het lijf is iets weggedraaid. Nou, die foto komt in alle soorten en maand voor. plus de foto met de uh, hoed en de hoofddoek eroverheen een in Oman. Ja, ja, ja die bekende ja, beelden bekende van de beelden, afgelopen jaar ja, ja, ja. Zijn er eigenlijk regels voor het maken van een statieportret? Nou, dan gaan we terug naar de renaissance. Maar dan zijn die portretten natuurlijk gebaakt, gemaakt om te imponeren. Dus dat was een, een trucje. Dan moest je eigenlijk het hoofd wat kleiner maken dan het normaal was. Want dan kreeg je het idee dat de figuur heel reizig was... en dat je er echt naar, naar op moest kijken. Vaak stond er ook nog een zuil, dus echt een verticaal element naast. Nou, en dan verder natuurlijk een kroon of een grondwet of... Een, een regalia, dus de tekenen van de waardigheid, hermelijnen mantel. Maar dan hebben we het echt over officiële statieportretten. Maar er zijn natuurlijk eindeloze portretten waar mensen in gewone kleren ook op afgebeeld zijn. Ah, maar, maar kijk bijvoorbeeld, zo'n statieportret. Kijkt de, de, de, de, de staatshoofd kijkt hier dan aan of zo? Of? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. ja, er is natuurlijk ook wel een tijdje mode geweest dat ze allemaal wegkeken. Maar in principe kijken ze je aan. Ja, ja. Ja. En zijn er nog oh. verder regels waar je aan moet voldoen dan, als maker van zo'n statieportret? Nou, het moet natuurlijk wel herkenbaar zijn... <laughs> bedoel, dat is wel... Kijk, we, <laughs> we hebben nu ook een ja, soort van collages gekregen... van allemaal voorwerpen die dan de koningin symboliseren. Maar dat is niet echt een portret. Hè. Dat is meer een soort allegorie of hoe je dat dan noemt. Een portret moet in principe herkenbaar ja, zijn. Je want moet dan zien dat is... wie het is, ja. Ja, bedoel, dat is natuurlijk de essentie. <laughs> <of wat. laughs> en, wie, en wie bepaalt eigenlijk of er een nieuw statieportret moet komen? Is dat de RVD? Uh, ik denk de RVD, ja. En dat gebeurt om de zoveel jaar. En ook vaak bij um, nou, jubilea, dus een bepaalde leeftijd of regeringsjubilea. Ja, en het moet natuurlijk ook een beetje aangepast worden... want iemand wordt ouder en dan moet je niet tegen dat jeugdige beeld aan zitten nou. kijken... Nou is het wel opmerkelijk, want u noemde allerlei technieken... die mensen dan ja. gebruikt hebben in deze, in deze wedstrijd dan. Uh, maar eigenlijk, een statieportret is eigenlijk altijd geschilderd. Hè? Je zult nooit eens een ja, uh, keer iemand die met bierdoppen iets doet of zo. <laughs> ja, het zou toch wel nou, grappig zijn? Bij Connie en Beatrix is het wel opvallend... dat um, heel veel van haar portretten zijn dus grafiek. Hè? Dat is gedrukt, dat mm -hmm. is reproduceerbaar. Dus we hebben de, um, nou, de prenten van Marten Reuling... de kleurenlito van Carlo Rodenburg. Jeroen Hendeman heeft een druk gemaakt. Dus dat vind ik wel typisch iets voor haar. Want in de tijd van juli... Uh, Liliana werd er veel meer geschilderd, echt nog. Ja, ja. dus daar ja. zit al wel een, een verandering in. Wat ja, dat betreft. vind ik toch wel. Ja. Ja. Ja. Nou, Iemand die precies weet aan welke eisen een statieportret moet voldoen... is Herman Gordijn. Goedemiddag. Goedemiddag. U maakte in uh, 1982 een statieportret van uh, de koningin... Uh, kort nadat ze tot koningin was gekroond. Kunt u eens even beschrijven hoe dat eruit ziet? Het is natuurlijk radio, hè? Ja, nou, uh, ik ben uitgegaan van een vierkant... En daar heb ik haar figuur in gezet. Uh, op een manier zodat zij dat vlak. Uh, ja, op een bepaalde manier inneemt. Uh, ik hoopte daarmee een soort van dynamiek uit te drukken. Ja. En het heeft een uh, gemelleerd blauwe. achtergrond. En zij is uh, ja, in een soort. eyaschalen uh, wit. Uh, kostuum. Ja, ja. Um, hoe, hoe ging dat destijds? Uh, u werd daarvoor gebeld of zo? Hoe, hoe werkt dat? Ja, ik, uh, ik was in Frankrijk. Ik luisterde mijn antwoordapparaat af. En er was iemand, waarschijnlijk van de RVB, die een gesprek met mij wilde. Uh, toen terugkwam, ik terugkwam, uit dat gedaan. En toen bleek het om deze opdracht te gaan. En, en vroeg u toen ook van waarom is de keuze op mij gevallen? Of vond u dat vrij normaal? Nee. Um, nou, ik, uh, ik heb altijd veel portretten gemaakt. En um, ja, ik vond het uh, ontzettend leuk. Ik, uh, ik geloof dat het door. Kunst en bedrijf, dat was een instelling toen, die nog bestaat, dat we, die geadviseerd hebben. Ja, oké. Okay, dus die hebben gezegd, je moet, moet helemaal gordijnen vragen. En, en toen, eh, toen moest u dus dat portret gaan maken. Heeft de koningin dan vaak voor u moeten poseren? Ja, ja dat, Ik vind het voor een, een portret vind ik het absoluut noodzakelijk dat ik iemand eh, vaak meemaak op allerlei manieren, zodat ik eh, ja, de, zeg maar de gelijkenis van dichtbij kan ervaren, maar ook de werking... Eh, die iemand heeft die in het openbaar optreedt. Ik heb veel eh, theatermensen, ook burgemeesters en zo, geschilderd. En dan vind ik het toch wel heel belangrijk om te ervaren... Eh, wat er gebeurt als iemand een ruimte betreedt. Ja. Hoe, hoe die die ruimte eh, in beslag neemt. Dus de koningin heeft geposeerd. En, en we weten dat zij zelf ook dingen maakt. Hè? Ik geloof ook zelfs wel schilderd. Bemoeit ze zich er dan ook nog mee? Het uh, is beeldhoud en uh, nou ja, uh, ik heb haar uh, vaak in uh, huis en bos uh, getekend. En uh, het is een vrij groot portret wat ik heb gemaakt, dus dat kan je daar niet doen. Dus ik heb heel veel schetsen gemaakt. En op een gegeven moment heb ik dat uh, ja, groot op de doek uh, gezet. Uh, en toen is ze op een atelier-pak gekomen voor ze. Ja. Maar ze heeft niet gezegd van, joh, doe, dat, doe dat iets minder of zo... of die neus kan die iets kleiner of dat, dat soort dingen niet. Nee, dat is... ja, er wordt natuurlijk wel gepraat onder de zitting... En ook als ze in houden was. Ja. Uh, maar ik kan me niet herinneren dat zij gezegd heeft... van, doe dit een beetje zuurig, <laughs> doe dit een beetje zo. Nee. We, meneer Gordijn, nog even. Wat is het geheim van een goed statieportret? Nou, uh, ja, er wordt over een statieportret gesproken... en dat nu van Kate... Ja, ik vind dat een gewoon portret, een statieportret, is toch eh, iets waar, waar net al over gesproken wordt, dat je de functie ook uitdrukt. Ja. En, um, maar ik vind dat een goed portret dat moet lijken. Uh, het moet, um, het moet er vooral ook een heel goed schilderij zijn, dat als iemand uh, de persoon niet kent, dat het toch een boeiend schilderij is. Mm -hmm. En ze moet iets gebeuren met de, met de compositie, met de kleur, met de verven opbrengen. Uh, het moet boeiend zijn, ook als je de persoon niet kent. Ja, ja. Nou ja, en uh, wat u al zei, hè, het moet toch ook, ook, ook op dat in ieder geval duidelijk zijn... dat het hier gaat om, uh, om een koningin. En in die zin wijkt dat uh, van uh, Kate natuurlijk wel af. Uh, dank dat u even een de telefoon kwam, meneer Gordijn. Ja, graag gedaan. Ik uh, praat nog heel snel even door met Marieke Spiethoff. Want uh, ja, uh, als gezegd, hè, die 2000 uh, inzendingen liggen er nu. U gaat dat nu beoordelen met Sascha de Boer en Jan de Bouffrie. Die vormen de jury. Waar gaat u nou op letten? Um, ja, we letten op verschillende dingen. Ik heb eerst gezegd, toen me dat gevraagd werd... ik ga letten op de eigen inbreng van de kunstenaar. Want zoals ik al zei, al die portretten zijn gebaseerd op foto's. Nou, dan kan je natuurlijk heel ijverig een foto natekenen of schilderen... maar je kan er ook iets van jezelf in leggen... Ja. een bepaalde visie op die persoon. Nou, daar let ik op. Ik let ook op, um, op met name of de ogen goed zijn. Ik vind de ogenuitdrukking vind ik altijd heel erg belangrijk. Maar gaandeweg betrap ik me er eigenlijk ook op dat ik een beetje museaal kijk. Dus ja, wat kan je daarmee? Kan je het in een tentoonstelling hangen? Kan je het op zaal hangen? Um, heeft het een bepaalde boodschap? Um, kijk, in een museum, ik probeer tenminste altijd om niet voor de depots aan te kopen, maar gewoon voordat de mensen het kunnen zien. Ja. Dus kan ik er iets mee? Nou, dat is eigenlijk ook een ja, mij. ja, Want uh, uiteindelijk is het allemaal te zien op een tentoonstelling. Het beeld van Beatrix opent op de 75ste verjaardag van de koningin, 31 januari. En op de site van de NOS uh, kunt u alle inzendingen ook uh, zien trouwens. Nou, veel sterker dan met het kiezen van de beste. En fijn dat u hier was voor het gesprek. Ja, dank u. Marieke Spiethoff, conservator van Nationaal Museum Paleis Het Loo. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, vrijdag begint de Amsterdam Fashion Week. Studenten van het Amsterdam Fashion Instituut zijn hard aan het werk om de openingsshow op de tijd uh, klaar te krijgen. Het is voor het eerst dat de Fashion Week wordt geopend door deze studenten. Alles wat ze maken is voor het label Individuals, het modemerk van de school. En de studenten pakken het professioneel aan. Merkte onze verslaggever Anne van der Veen, ze hebben zelfs een PR-dame daar. Ja, yeah, yeah, dat is waar. Ja, dat is waar. Ik had het niet gedacht. Maar wat het ding is, is dat zei tegen mij: dat er alleen een spark like Zoals iets like inside over de meer over hoe we als groep werken Ik ben Rosianne Kuijper van uh, Individuals. Ik uh, ben verantwoordelijk voor de PR van Individuals. Heb je al trucjes geleerd hoe je mij moet benaderen? Uh, nou, ik weet wel natuurlijk bepaalde dingen wat ik kan zeggen en niet kan zeggen. En uh, wat het leukste is, is dat uh, bij een interview... dan kunnen wij gewoon heel duidelijk meteen zeggen... dat wij de enigen in de wereld zijn die zoiets hebben. We zijn de enigen in de wereld die zoiets als branding, management en design naast elkaar zetten... en daarmee uh, een programma ontwikkelen... waar je een half jaar het hele echte proces in het professionele vak kunt leren. En, uh, dat, kun je, dat is een trucje om te zeggen, maar dat is ook nog eens waar. Dus uh, dat is wel heel leuk dat je dat kan gebruiken. Twee grote kledingrekken. Ja. Schuiven ze een beetje aan de kant. En in dat bijzondere programma maken studenten kleding die ook echt verkocht wordt. Ja, hier heb ik snap. Dus dit zijn de sales collectie items. Er staat ook onze eigen naam in van de designer. Dus hier staat dan mijn label in, en de individuals label. En hoe belangrijk is het voor jullie dat jullie de opening zijn? Ja, dat is heel gaaf. Dat is iets unieks natuurlijk. Dat zal uh, waarschijnlijk dit keer zijn en uh, daarna misschien... Ja, ik denk het niet. Dus uh, ja, dit is echt iets heel unieks. Is het niet goed genoeg? Het is zeker goed genoeg, maar meestal opent één iemand één keer de show... en daarna is het, is het aan iemand anders om het te doen. Naast de collectie die in de winkels komt... is er een speciale voor een deel handgemaakte collectie voor de opening. De Maat. Want dit is 36, Klot, geloof ik, ja. hè? Laten we zeggen, in de winkels de kleinste vrouwenmaat. Ja. En dan dacht ik, leggen we de ene even op de ander? Het is bij hetzelfde. Het is beide hetzelfde patroon. Dus gewoon uh, onze modellen, die wordt, ja, daar zit ik dan ook bij om, te, om ze te kasten. Samen met Anouk van Branding. En um, wij we, kasten we wel echt gezonde meiden. Dus het zijn allemaal uh, de, de gezonde 36. Dus we hebben geen uh, Parijs of Milaan uh, standaardmaten. Die passen wij niet toe. Waarom niet? Daar staat toch alles mooier op? Ja, waarom niet? Waarom wel? Uh, hier staat het ook heel mooi op. En ze, zijn, ze zien er gezond uit. Dus uh, ja, dit is gewoon uh, hoe wij het graag zien. En uh, dus ook niet meer echt uh, voor ons is dat uh, een beetje geweest, denk ik. Wij zijn daar te nuchter voor, op Nederlanders. Nou, werkelijk geen idee wat je aan het doen bent. Ik uh, ben maskers aan het maken. Lekker... Uh... Werk je, je, lekker handwerk, dus je zit lekker een beetje zo in je eigen wereldje de hele dag te naaien als een omaatje. En die crisis, leiden ze hier op voor de werkeloosheid? Is er een boterham nog in te verdienen? Uh, nou, ik denk dat elke designer wel uh, commerciëler moet gaan denken. En leer je dat hier ook? Je hebt ook veel kunstopleidingen waar ze moderichting hebben. En dat is natuurlijk wel, gewoon wel wat anders. Ik wil niet zeggen dat hier nou veel. dat het heet, het wordt gezegd dat het commercieel is. Maar het moet wel gewoon goed in elkaar zitten. Het moet gewoon draagbaar zijn. Ze hebben dan ook wel een vraag voor Edwin Oudhoren. die ik morgen ga interviewen. Hij maakt meer haute couture. Uh, hoe overleeft Edwin uh, in de couture? Met zijn cultuurstukken in, in deze modewereld. Mooie kleding, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is eigenlijk heel makkelijk te verkrijgen. Want je hebt al die grote warenhuizen die toch wel. Ja, voor het oog mooie kledingstukken maken. Want kwalitatief zijn ze dan misschien wel over de tijd minder. Want mensen zijn toch altijd best wel praktisch. Nou, we zullen het morgen eens vragen. Ja. Hoe overleeft het eigenlijk? Ik ja. ben benieuwd. Morgen weer dus over de Nederlandse modewereld. Um, zometeen standpunt NL. De stelling, de SGP moet met rust worden gelaten over het vrouwenstandpunt. We zijn benieuwd naar uw mening. Eerst het laatste nieuws. Hier is Thomas. Radio Thomas. NOS journaal. Italië trekt voorlopig al zijn diplomaten terug uit de Libische stad Benghazi. Het besluit volgt op een aanslag dit weekend op de Italiaanse consul. De auto van de consul werd beschoten. De consul zelf bleef daarbij ongedeerd. Het hoogste gerechtshof in Pakistan heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen premier Ashraf en 15 anderen wegens corruptie. De uitspraak komt op de tweede achtereenvolgende dag van protesten tegen de regering. In de hoofdstad Islamabad zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan. Het KNMI gaat de criteria voor een weeralarm aanpassen. Aanleiding is de sneeuwval vanochtend en de files die daarop volgden. Het Weerinstituut had geen weeralarm afgegeven... maar zegt achteraf dat het best had gekund. De huidige pensioenregeling is slecht voor jongeren, zegt directeur Korten van de Autoriteit Financiële Markten. Ouderen en jongeren betalen op dit moment dezelfde pensioenpremie en bouwen dezelfde rechten op. En dat is volgens de AFM-directeur niet eerlijk. En de politie in Amsterdam heeft 180 getuigen gehoord in het onderzoek naar de schietpartij van vorige maand in de staatsliedenbuurt. Een team van 60 rechercheurs doet onderzoek naar de zaak, maar is nog op zoek naar een aantal specifieke getuigen. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Vrouwen kunnen zich in theorie beschikbaar stellen... voor de kieslijst van de SGP. Gisteren kwam het partijbestuur met dat voorstel. In de partijbeginselen van de SGP blijft wel staan... dat vrouwen het bestuurlijke ambt niet mogen bekleden. Fractievoorzitter Kees van der Staaij legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Dat betekent dat voor vrouwen duidelijk is... dat um, binnen de SGP het ook nu zo is dat dus eh, bij de kandidaatstelling het geslacht van kandidaten... op geen enkele manier beslissend mag zijn. Dus hoe dat in de praktijk zal gaan, eh, daar wil en kan ik niet op vooruit lopen. Heeft de SGP nu voldaan aan de uitspraak van de Hoge Raad? Of schieten vrouwen die zich verkiesbaar willen stellen er niks mee op? Je gaat over praten met uh, Jacques Roosendaal, voorzitter van de SGP Jongeren. Dag meneer Roosendaal, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, hier komen ze. Ik ben eerlijk gezegd opgelucht dat vrouwen nu op de kieslijst van de SGP mogen. Mm, oneens. Nee, zegt hij. Nee. Um, vrouwen zijn net zo bekwaam als mannen in de politiek. Eens. Over tien jaar zijn er SGP-vrouwen in de landelijke politiek actief. Oeh. Um, oneens. Hij ah, zegt gewoon ja, man. Ja. Goed dan. Nou, uh, dat gaat makkelijk bij een SGP'er. Ja. ja, ik kan zeggen, van sommige dingen zijn hypothetisch. Of, of, maar laat ik inderdaad eerst maar zijn keuzes maken. kunnen we er misschien nu iets over dopen. De nuance komt zo meteen. Uh, ik noem nog even de stelling ook voor onze luisteraars. De SGP moet met rust worden gelaten over het vrouwenstandpunt. Uh, bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070? Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dan uh, hekje standpunt. Want dan kunnen we alles keurig onder elkaar zetten. En plussen en minnen zo dadelijk. Uh, meneer Roosendaal, ook even voor u die stelling, hè? Uh, eens of oneens? Uh, eens, dus met rust laten. Uh... In de eerste plaats, omdat uh, wat mij betreft de overheid zich al nooit had hoeven bemoeien met de SGP... de oudste uh, democratisch georganiseerde partij, altijd al democratisch georganiseerde partij uh, van Nederland... Uh, is prima in staat om zelf intern discussies te voeren, doet dat ook volop. En in de tweede plaats, zeker nu dat voorstel er gisteren is gekomen... wat in lijn ligt met wat uh, het Hoge Raad Arrest voorschrijft... dat er dus geen juridische belemmeringen meer zijn... Uh, zou ik zeggen van uh, overwegend daad is als, als, als Nederlander... het lidmaatschap van SGP of SGP-jongeren... en uh, via die manier kunnen we prima met elkaar in gesprek gaan. Daar is uh, uh, de overheid wat mij betreft niet voor nodig. Nee. Nou, u zegt, uh, ze zouden zich er niet mee moeten bemoeien. Maar uh, laten we zeggen, uh, de SGP voldeed niet uh, aan wat er in de wet staat. Nou, dat is dus de vraag. Kijk, deze hoge uh, raaduitspraak was super lastig. En daardoor heb je ook dat dubbelbesluit nu. Uh, omdat je gewoon te maken hebt met een uh, botsing van grondrechten. Enerzijds dat verenigingsrecht. Dus dat een vereniging uh, autonoom is. Zelf mag bepa bepalen wat voor regels gesteld. Dat zie je in de breedte van de samenleving. Je hebt bijvoorbeeld een studentenvereniging in Utrecht... die ook... Uh, geen vrouwen toelaat. Uh, dat is gewoon het recht zeg maar, wat je hebt, omdat je dan daarmee voorkomt dat een totalitaire overheid veel te ver ingrijpt. Je hebt het grondrecht godsdienstvrijheid, dus dat je vanuit een bepaalde godsdienst uh -huh. of overtuiging bepaalde uh, opvatting mag hebben. En anderzijds um, een nondiscriminatiebeginsel. Altijd is er die botsing al geweest en altijd zijn er al die conflicten geweest. Ja. Gewoonlijk is er redelijk ontspannen mee omgegaan. Voor het eerst met die hoge raad uitspraak is er heel duidelijk gekozen... voor die kant van non-discriminatiebeginsel. Dat is nieuw. Ja, maar goed, dat is dan toch ook het verschil. Ik bedoel, er is nu een gerechtelijke uitspraak gewoon. Ja, en, maar daar is dus nu ook aan voldaan. Maar je ziet ook gelijk welke spanning erin zit. De hoge raad zei namelijk, je mag het wel vinden. Je mag de, in het kader van de vrijheid van meningsuiting het vinden. Nou, dus zo staat het in het beginselprogramma. Maar je mag het niet, zeg maar, doen. En daarmee. Uh, moeten die juridisch belemmeren worden opgenomen? Nou, dan krijg je dus dat een partij zich op deze manier uh, gaat uh, uh, richten naar die. Uh, richtlijnen, want de SGP heeft altijd binnen een de democratische rechtsorde gefunctioneerd. Wil dat ook. Uh, en dan krijg je dus een beetje die dubbelheid. Dus ik zou zeggen, je moet ook niet willen via de rechter om dit af te dwingen. Of via de politiek. Laten we nou gewoon zoals we bijvoorbeeld nu doen in een radioprogramma of in het politieke debat elkaar bevragen op elkaar standpunten, maar geef vooral in de politiek hmm. veel ruimte aan verenigingen hoe ze zichzelf inrichten. Maar goed, dat gebeurde al een hele tijd. En uh, er is niet voor niks dus dat dat Klare Wichmann Instituut dat proefproces is begonnen, omdat men vond dat er blijkbaar geen, geen schot in die zaak zat. Maar goed, dat ja. is nu gepasseerd Station, want dat, dat, tenminste voor nu, want dat, mm -hmm. uh, het algemene reglement van de partij wordt aangepast, komt een nieuw artikel. Het geslacht mag formeel niet meer bepalend zijn bij de selectie van kandidaatpolitici. Ja. Uh, vindt u dat daarmee de uitspraak van de Hoge Raad goed is uitgevoerd? Ja, omdat de Hoge Raad dus uh, aangeeft van... Die, je mag het, uh, die opvatting hebben, die mag je uitdragen. Nou, die, die, ja, daar houdt de partij aan vast. En tegelijkertijd, uh, er mogen geen juridische belemmeringen zijn... voor die kandidaatstelling. Nou, daar heeft uh, met dat algemeen reglement aanpassen... althans het voorstel wat er nu ligt... Uh, het overstuur aan tegemoet gekomen. Dus ik vind dat een logische stap. Overigens, als voorzitter van sgp Jongeren heb ik er niet zo'n opvatting over. Want wij staan los van de, de SGP. Dus wij uh, uh, ja, hebben daar ja, ook geen formel formele... is dat zo, maar, Ja, nee, maar... precies. Nou ja, kijk, en um, dan nog een ander item, wat misschien wel aardig ook is voor de luisteraars. Um, sinds 2006 zijn uh, vrouwelijke bestuursleden bij ons actief. Meer dan de helft van onze leden is vrouw. Uh, oh. Tien jaar geleden nou, al dat, dat, dat is ook zo bijzonder. Bij USGP-jongeren zijn dus wel vrouwen in het bestuur te vinden. Ja, nou, dat, uh, kijk, dat geeft ook aan. maar Dat is al vanaf het begin van de partij. De partij is bijna 100 jaar oud. Dat er verschillend wordt gedacht over dit standpunt. Maar het is een christelijke partij. Dus die vindt de Bijbel belangrijk om open te slaan bij het standpuntbepaling. En dat doe je dan intern in zo'n partij. Nou, daar wordt verschillend over dit punt gedacht. Daar heb je een discussie met elkaar over. Daar kan je zelf dan over besluiten wat je daarvan vindt. En ik vind het echt behoorlijk ver gaan. Een beetje totalitaire het, trekjes krijgen. Ja. Dat als de staat zich daarmee gaat bemoeien. Maar goed, in de SGP-jongeren zitten vrouwen in het bestuur. Nou ja, die worden op een gegeven moment ouder... en die willen misschien wel verder in de politiek. Ik stel me ook zo voor dat jullie worden allemaal uiteindelijk... met z'n allen ouder, SGP-jongeren... en gaan je misschien actief inzetten voor de grote partij. Is het dan zo dat op termijn... dat die vrouwen er wel te vinden zijn? Ja, dat zou zeker kunnen, denk ik. Kijk, nu heb je nog dus dat het beginselprogramma... voorschrijft een opvatting over de taakverdeling man-vrouw. Nou, artikel 10 is dat, hè? Artikel 10 van het beginselprogramma. Daar staat dat vrouwen het ambt niet toekomt. Dat blijft van kracht. Uh, ja. ja. Nou, in reactie daarop. Um, kijk... De aanleiding om dit, dit besluit te nemen, als, althans het voorstel te doen als hoofdbestuur... Uh, is uh, een rechtelijke uitspraak. Ik vind uh, het heel belangrijk dat, die, dat de SGP functioneert binnen die democratische rechtsorde. Daarmee uh, voldoet ze nu aan. Dit is iets anders, dat je een interne discussie voert. Ik wil best op termijn die discussie aangaan. Of anderen, denk ik vanuit onze jonge organisatie, van uh, hoe sta je daarin. Maar ik wil dat heel graag los hebben van die externe druk. Sterker nog, ik denk juist door die... Uh, door al die processen dat uh, de motivatie bij mensen... die het graag anders verwoord zien in het beginselprogramma... behoorlijk is gedaald, omdat ze, uh, vrouwen vaak zeggen... Joh, ik sta mijn mannetje wel in deze discussie. Plus, er zijn ook gewoon echt heel veel vrouwen binnen de SGB die zeggen... ik vind het prima zoals het nu georganiseerd is. En voor mij hoeft het helemaal niet. Als dat ook een gewoon een gangbare opvatting is binnen de SGP... waarom moet je je dan als, als, als overheid of als, nou ja, als, als politiek zo sterk uitlaten... over ja. een partij of daar zelfs een partij toe dwingen? Dus die discussie die gaat komen. Twee derde van onze uh, jongerenorganisatie gaf in 2003 aan... voorstander zijn openstellen uh, passief kiesrecht. Dus dat vrouwen gekozen mogen ja. worden. Dus die discussie gaat er komen. Dat is, een, dat is gewoon een feitelijke vaststelling gezien... het feit dat jongeren vanzelf ouder worden... Um, maar heeft voor mij op dit moment geen prioriteit. Nee. Nog even, want in het verkiezingsprogramma hebben we het nog even bijgezocht. Daar stond letterlijk in, man en vrouw hebben een verschillende aanleg en roeping. Het is onbegonnen werk om dit onderscheid weg te poetsen. Het hameren op gelijkheid en onderlinge uitwisselbaarheid van man en vrouw miskent de natuurlijke werkelijkheid. Zou zo'n passage, uh, laten we er even vanuit gaan dat dit kabinet vier jaar zit, over vier jaar nog in het verkiezingsprogramma van de SGP moeten staan? Ja, volgens mij is de feitelijke beschrijving: een vrouw kan kinderen krijgen een, en een man, althans niet baren. Dus, ik, zeg maar, dus, uh, zoals er een lichamelijk verschil is, is er dus een gedeelte van de SGP die zegt: ja, dat, dat trekken we ook door in, in de rolverdeling. Uh, wat mij betreft is het een beetje. Uh, het ontkennen van de feitelijkheid. Als je dat niet meer de ruimte zou geven. Kijk het is een beetje. Uh, ik denk dat dat staat in het kader van. Bijvoorbeeld iets van kinderopvang ofzo. Dat, dat, de SGP is er altijd heel kritisch over geweest. Van, moet je dat een, een, een, een staatstaak maken. Dat de overheid be, be betaalt. De opvang van je kinderen. Of dat je dat gewoon zelf organiseert. Mm -hmm. ja. um, dat was opvallend natuurlijk bij die keuzes net. Uh, uh, met name bij die, uh, bij die tweede. Uh, vrouwen zijn net zo bekwaam als mannen in de politiek. U zei ja. Ja. Maar goed, bij de SGP krijgen ze de kans niet om dat te laten zien. Ja, nou, om een aardig voorbeeld te geven. In de Bijbel zie je dus ook situaties waarin vrouwen regeren. Maar je ziet dus dat er binnen het SGP verschillend over wordt gedacht... van welke lijnen kan je dan naar nu doortrekken. Kijk, de Bijbel is geen uh, politiek manifest. Dat is in de eerste plaats helemaal een geestelijk boek en sommige... Punten, zoals de tien geboden zijn heel duidelijk. Er zijn de meeste mensen in de samenleving het ook wel over eens... dat je elkaar niet uh, het licht uit de ogen slaat... dat je niet met de vrouw van een ander ervan doorgaat... dat je elkaar niet bedriegt. Um, maar er zijn ook een aantal lijnen die gewoon uh, best wel veel discussie oproepen... van in hoeverre was dat nu tijdsgebonden... en in hoeverre kan je dat nu nog toepassen. Dat is een discussie die op termijn gevoerd gaat worden binnen de SGP... Uh, en die ze prima zelf kan voeren. Ja. Is, het, is de discussie binnen de SGP nu ook klaar, vindt u eigenlijk, of niet? Uh, op dit moment, ja goed. nu komt de discussie, want iedereen moet zijn eigen standpunt bepalen... en zometeen gaan stemmen richting de uh, huishoudelijke vergadering van, ik geloof, 16 maart. Het kan ook nog zijn dat dus, het voorstel van het bestuur wordt afgestemd? Ja, kan. Ik, ik, ik durf niet in te schatten wat de verhoudingen zijn. Ik denk zelf dat, uh, ik vind het een hele logische stap die de, die de SGP nu zet... dus dat, dat, dat de meeste SGP'ers dat ook vinden... Uh, en daarnaast blijft dus dat feit van die, wat ik aangaf... Hè, die twee derde van onze jonge organisatie die aangeeft dat ze er anders over denken. Ja. Maar dat zal echt een andere losse discussie zijn. Ja. Zou het ook de SGP-leden hebben gekost misschien? Nou ja, nee, denk ik niet. Uh, misschien een klein gedeelte, maar je ziet bijvoorbeeld bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen... de SGP heeft nog nooit zoveel stemmen gehad als dat ze nu heeft gehad. Uh, Sterker, nog bijna uh, een groei van 50 procent. Dat, dat is ongekend voor een SGP-begrip in een 100 jaar tijd. Ja. Um, even naar de toekomst. Hè. We hadden het net ook al even over. We hebben even gesproken met theoloog Henk Post. Die heeft een boek ook geschreven over het vrouwenkiesrecht mm -hmm. en de SGP. Um, ja, hij zegt dit is echt een enorme belangrijke wijziging. En binnen vijf jaar zal er een vrouw op die kieslijsten staan. Dat kan bijna niet anders. Ja, nou, ik, ik ga niet op, op feiten vooruit lopen. Nu ligt dit voorstel er. Ik zeg alleen daarover ik, dat ik het een logische stap vind van het hoofdbestuur. bestuur. Um, die discussie gaat gevoerd worden. Wanneer? Daar uh, hou ik me nu nog niet mee bezig. Nee, want, want je ziet toch sowieso verandering. Hè? Het was moeilijk voor te stellen nu. Maar voor 1989 verboden SGP vrouwen nog om te stemmen zelfs. Nou, dat is toch ook behoorlijk veranderd intussen? Ja, dat eh, verbod in, in de zin waarschijnlijk dat er ook dus iets een, een passage was opgenomen. Of was Twijfel ik dat, want volgens mij stond er juist vroeger niks in het beginse programma. Maar juist in de jaren 80 en 90 is er een best wel felle discussie over geweest. En zijn er toen pas dingen vastgelegd. Je ziet dus inderdaad, dat is nog, maar dat is volgens mij echt een, een marginale groep. Die zeggen uh, dat ze het actieve en passieve kiesrecht voor vrouwen afwijzen. Dus het actieve kiesrecht, het naar de stembus gaan. Mm. Uh, maar ja, ik ken er weinigen. Maar uh, ja, wat mij betreft hebben ze ook volledig hun plaats binnen de SGP. Ja. Ja, u, kent u niemand binnen de SGP? Uh, laten we zeggen vrouwen, bij de jongeren bijvoorbeeld. Die, uh, die in aanmerking zou komen voor een, een mooie plek, bijvoorbeeld in de Kamerfractie. Uh, ja, dan moeten we eigenlijk aan die, aan die dames zelf vragen. Nou, uh, uh, u kunt dat ook beoordelen, toch? <laughs> nou, ik, ik zit niet in de selectiecommissie om de volgende Tweede Kamerlijst uh, samen te stellen. Nee, maar, komt nee, ze nee, tegen in ik... uw bestuur, bijvoorbeeld? Ja. Nee, maar ik, dat denk ik zeker. Uh, maar dan nog geldt, het ligt nu een voorstel voor een huishoudelijk of een algemeen reglement aanpassen om een, tegemoet te komen aan een hoge raaduitspraak. Los daarvan zal er op enig termijn een discussie gevoerd worden. En daar zullen denk ik inderdaad ook dames die ooit actief zijn geweest voor SGP jongeren een uh, mondje in roeren en hun opvatting uh, vertolken. Ja. Uh, nog even iemand die op ons forum reageert, die zegt ja, sorry hoor, maar als een moslimpartij, als die er al zou zijn, in Nederland zijn partijprogramma uh, beginselen, uh, uh, dus partijprogramma uh, schuinigstreep beginselen als ze daarin zetten dat alle vrouwen aan de sharia moeten worden onderworpen en dat een harem toegestaan is, dan zou de wereld te klein zijn. Um, iemand is het oneens met de stelling en die vindt dat we nog erover door moeten gaan. Ja, nou, kijk, laten we eerst zeggen: dit is theoretisch, hè? dus prima om allerlei theoretische voorbeelden te, te behandelen, maar het is theoretisch. Ja. En hoe je het ook went of keert, Nederland heeft een christelijk verleden en elke. De christelijke partij heeft in het verleden een discussie gehad over uh, verhouding man-vrouw. Die hebben ze zelf intern uitgediscussieerd. Dat, ik, ik, ik sta daar inderdaad heel ontspannen in. Ik vind het echt heel ver gaan als een overheid gaat voorschrijven hoe een interne partijorganisatie uh, uh, ingericht moet worden. Dat is echt, ja, ik kan het niet anders uh, kwalificeren als, als totalitaire trekjes. Ja, nou, dat gaat ook wel weer ver wat hij nu zegt. Ja, maar stel nou dat de Partij voor de Dier... dat we massaal in de samenleving gaan vinden... dat iedereen vlees moet eten, want dat is erg goed voor je gezondheid. En dat we gaan voorschrijven dat die partij... dat soort standpunten niet meer in stemming mag brengen. Ik vind dat allemaal nogal vergaan. Ja, het ben, gaat ben, ook ben, niet weet... echt uit van de kracht van, van de redelijkheid van de mens... die liberalen vaak voorstaan. En, uh, um, ook überhaupt liberalen de, de, de, wat, of progressieven... die vaak het ontzettend hoog opgeven van de, de vrijheid van mm -hmm. het individu. Nou, ik vind het nog niet echt het typische voorbeeld van de vrijheid van het individu. Nee, maar goed, de, de discussie gaat eigenlijk terug... Naar, he, gaat, gaat inderdaad de, de grondwet hierboven, uh, dit, uh, dit idee van, van uh, wat, wat dan door het geloof naar voren wordt gebracht? En, ja. en, en daar zeggen mensen van ja, nee, de grondwet gaat daarboven. Ja, nou, de grondwet kent verschillende bepalingen. Ja, nee, zeker. Maar daar gehad. heeft de rechter zich over uitgesproken natuurlijk. Ja, maar dat is dus echt een kentering. En eh, dat valt me ook op, ook destijds al in de reacties op de Hoge Raad uitspraak 2010. Dat mensen uh, behoorlijk kritisch zijn over van... jongens doen we wel verstandig aan. Dat de overheid gaat uit, uh, in alle situaties mm. uitgemaakt wat discriminatie is. Meneer nou, we gaan naar de bellers. Uh, ik kijk nog even op onze site. U komt zomaar graag bij u terug om de reacties door te nemen. Uh, laat dat ja. eerst gezegd zijn. Uh, veel gestemd, maar dat weten we altijd als SGP het onderwerp is... Dan, euh, nou, Ik heb het idee dat er wel een beetje rondgebeld wordt. Je moet naar de, naar de radio bellen, want we moeten onze stem laten horen. En dat is goed, mensen. 1545 mensen hebben dat intussen gedaan. 44% is het eens met de stelling, 56% oneens. En die stelling luidt dus... de SGP moet met rust worden gelaten over het vrouwenstandpunt. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, ik ben het ook oneens met de stelling. En we hebben ontzettend gestreden voor vrouwenkiesrecht... en voor alle... Uh, uh, uh, voor, voor het eigenlijk voor alle uh, dingen die vrouwen eventueel zouden kunnen gaan doen. En de meneer haalt uh, de Partij voor de Dieren aan met dat vlees eten Dat vind ik een buitengewoon rare, raar voorbeeld. Want we hebben het hier over mensen, niet over dieren. En ik vind dat de Hoge Raad wel degelijk de grondwet heeft laten prevaleren. Dat vind ik een hele goede zaak. En ik hoop ja. dat ze ook... Nee, ik wil er nog iets aan toevoegen... Ja, ja. Want ik hoop dat ze ook uh, uh, uh, de vrouwen die gekozen worden... een plek geven in de Kamer. Want wat doet de partij als daar een dame bovenaan staat... die op voorkeurstemmen wordt gekozen voor een partijfunctie in de Kamer? Gaan ze dan tegen die dame ja. zeggen van jij mag niet in de Kamer? Ja. Nou, het is werkelijk achterhaald ja, in 2013. Okay. Sowieso moet er eerst eens iemand op de lijst komen natuurlijk. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met gratis Roodbeen uit Veenendaal. Eh, ik, eh, ik vind het een aanval van, eh, op het eh, partijprivacy als er van buitenaf ook steeds mee eh, geconfronteerd wordt de partij zelf. Want intern vindt er al voldoende oriëntatie en gedachtenwisseling plaats. En hoe staat u daar zelf in? Nou, ik sta er vrij positief tegenover. als dus uh, de, de vrouw zeker op de lijst geplaatst zou kunnen worden. Ja, ja oké. Okay. Nou goed, dat is, dat is goed. En dat kan nu ook volgens het reglement. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Verboom uit Dordrecht. Ik ben het oneens, omdat uh, zij schijnen alleen Paulus te lezen. En uh, in, in het Oude Testament staan namelijk Ezra, of Esther en uh, Ruth. En die waren, dat waren ook vrouwen die wat deden voor het Israëlische volk. En waarom. Ja. Kijken ze daar niet naar, maar dan kijken ze alleen naar de brieven van Paulus? Ja, ja oké. Okay. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Ron de Ruiter. Dag meneer de Ruiter. Ja, ik vind dat de SGP van het homohuwelijk en de euthanasie moet, uh, met rust moet laten. Ja, en, en nu even over, over de stelling van nu? Nou, dat is echt voldoende. De SGP moet het homohuwelijk en uh, de euthanasie met uh, rust laten. Nou, oké. Okay. Ja, goed ja. de bocht. Ja, oké. Okay. Nou, dank u wel, uh, Stam.nl. Goedemiddag. Hallo? Hallo, zeg maar. Jurgen ja, met Henk Zetten, een recent oud collega van jou. Ah, goedemiddag. Hallo. Eh, moet je luisteren. Ik ben het volledig eens met de stelling. En waarom ben ik het eens met de stelling? We praten hier over gelijke behandeling van man en vrouw. Nou, dan vind ik dat je dat door moet trekken, ook in de sportwereld. En dat gebeurt gewoon niet, want ik ken geen enkele sportvereniging, in de betaalde voetbal bijvoorbeeld. Die vrouwelijke bestuurders hebben sterke, ze nou, zijn dan, ook niet geïntegreerd nou, in de, de Elftal. Maar wacht even Henk, dat klopt echt niet wat je nu zegt. Probeer het. Nou, er zijn de, bijvoorbeeld, we, we hebben, die is nu weg dan weliswaar, bij Ajax had je toen die hele discussie daar was in die, in die zaak Kruijff was bijvoorbeeld een mevrouw die daar in dat bestuur zat. Ja, en, en wie zit er nu in die andere bestuur met bij Noord Twente enzovoort? Ja, er zijn echt wel meer vrouwen actief hoor, echt waar, geloof me. In het bestuur, nou ik heb ze nog nooit meegemaakt, maar goed, in ieder geval niet in de Elftallen. Nee. We het, kijk, we hebben het over hockey niet. We hebben het schaatsen niet. Zwemmen niet. Noem maar op. Alleen in het korfbal. Ja, precies. De enige maken. gemengde sport is korfbal. Maar dat heeft natuurlijk ook met de krachtsverhoudingen te maken. Ik bedoel, het zou niet eerlijk zijn om. Dan, precies. Dan heeft men een punt. Ja. maar, ja, maar, die, maar en, ik bedoel dan, een, heeft men een punt. En de SGB heeft ook een punt. Maar een Kamerlid, of dat nou een man of een vrouw is, die hebben niet qua fysiek, zeg maar, de, dat, die kunnen dat toch allebei aan? Ik zeg nogmaals. Fysiek heeft dus de sportwereld een punt. Ja. In, de, in de Kamer heeft de SGP een punt qua geloofsovertuiging. En ja, beide ja, okay. dus uh, hebben een punt. Ja, okay. En daarom, ben, daarom vind ik, kijk, de vrouw kan best in een zijtak binnen de SGP, dienen als adviserend orgaan. Hmm. Ja? Maar, ik heb die, maar niet in een medebeslissend nee. orgaan. Ja, goed, dat is dus waar van de rechter zegt, dat kan eigenlijk niet. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met mevrouw Schotman, ACMN. Uh, het is al een paar duizend jaar lang, hebben vrouwen stelselmatig te horen gekregen... dat ze tot een soort inferieur ras, een soort, een soort zouden behoren... ongeschikt om te regeren, in overheidsfuncties zouden kunnen, kunnen functioneren en dergelijke. Uh, ik denk dat wij nu met dezelfde hardnekkigheid, die betonnen muur... die bestaat uit een combinatie van denigrerende vrouwenhaat... van arrogantie en van autisme moeten gaan doorbreken... En hoe zou je dat willen doen? Het is al lang. Nou, gewoon blijven protesteren en hmm. blijven vertellen. Want het is al lang achterhaald dat vrouwen wel degelijk geschikt zijn voor overheidsposities en ja. dergelijke. Ja. Nou. En dat schijnt dus nog steeds niet door die muur doorgedrongen te zijn. Zoals ik zeg, ja. het is een combinatie van uh, autisme, van arrogantie en van vrouwenhaat. Ook want het is een jaloezie dat vrouwen degelijk, dergelijke ja. dingen zelf kunnen. Oké, okay. u zegt uh, duidelijk oneens tegen de stelling. Stam.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het dus wel eens met de stelling. Man en vrouw is gelijk, dat is al eerder gezegd. Maar als je de Clara wiesman stichting noemt, die dit dus aangekaart heeft... waar zijn daar de mannen van? Er zit geen enkele man in het bestuur daar. En dat is geen discriminatie. Oké, dank u wel. Stamper NL, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Eerd Hallo. Ik ben het uh, eens met de stelling, de SGP moet met rust gelaten worden, want het zijn de vrouwen die er in gaan, die helemaal niet van de SGP zijn. Als de SGP-vrouwen het zelf gaan doen, dan ben ik het er mee eens. Ik ben zelf lid en ik vind zelf, uh, de Tweede Kamer wordt bemand door de mannen van de SGP en die zitten jaar in, ja uit in de Kamer en... Bij andere partijen zie ik om de verschijningen dat andere verzichten hebben. Dat kost ons veel geld, veel ervaring. De sgp ja. heeft juist veel ervaring. En dat komt doordat de Kamerleden heel lang ja. in de partij zitten. Maar goed, u, u zei het wel van, ik ben het er op zich best mee eens. Dus, dus nu kan het, hè, volgens het reglement, dat er iemand op de lijst komt van, uh, de, van vrouwelijke kunnen, zullen we maar zeggen. En dat zou u dan wel aanmoedigen? Ik, ik vind het zelf wel mee eens dat de vrouwen in een partij mogen, maar dan moet het wel van de vrouw van de SGP zijn. En dan no. moeten geen mensen nee, mee okay. bemoeien die helemaal geen nee, belang hebben. Ik. Maar stel dat er binnen de SGP een vrouw is die zegt ik wil graag op de kieslijst voor de Tweede Kamer bij de volgende verkiezingen, daar zou u geen probleem mee hebben. Zou het geen probleem zijn als gewoon door de SGP mensen er wordt gekozen dat ja. die vrouw reinkomt. Ja, dat snap, ik. dat snap ik. Dank u wel. Zou u er ook op stemmen trouwens of niet? Op de SGP? Nee, op die mevrouw. Oh, als het een goede mevrouw is, wel een echte SGP-mevrouw. Ja, nou ja, oké, okay, duidelijk. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek nu ook Prins uit Sliedrecht. Dag mevrouw Prins. Ik wil eventjes reageren op de stelling. Nou, kom maar. Nou, ik ben het er roerend mee eens als ze met rust gelaten moeten worden. Ja? Ja, want uh, die vrouwtjes kunnen zelf hun eigen Bekkie goed roeren. En die hoeven dat niet in de regering te doen, want we worden echt niet gediscrimineerd. En we zijn ook niet autistisch, zoals die vrouw te dag. Nee, Maar u, u, u zou het niet goed vinden dat er een vrouw uh, op de lijst van de SGP zou komen? Oh, joh. Dat vindt u Al. niet nodig? Nodig is het niet. Nee? Helemaal niet nodig, want die mannen die doen dat heel goed. Ja? En gezien de Bijbel, zeg ik, vrouwen moeten er niet op. Nee. Maar dan besluit het hoofdbestuur dat het wel zo uh, gebeurt. Dan leg ik bij je gedaan, meneer. Ja, ja oké. Okay. Uh, dank u wel. Uh, we gaan snel terug naar Jacques Roosendaal. Die heeft meegeluisterd. Hij is voorzitter van de SGP Jongeren. Uh, meneer Roosendaal, wat vindt u van de reacties? Uh, ja, heel wisselend. Dat is ook wel een beetje wat ik had verwacht. Ook Je ziet het in de verhoudingen uh, Natuurlijk uh, dat het bijna om het even is. Uh, kan stemmen. Uh, Eén vond ik wel opvallend. Het ging over dat het uh, dat voorbeeld wat ik gaf over de Partij van de Dieren... dat het ja. niet vergelijkbaar is. Het is wel aardig om daar dan nog even iets over te zeggen. Je hebt recent dat, uh, um, de discussie gehad over het ritueel slachten. Ja. Daar ging het ook weer over... gaat dierenleed boven religieuze vrijheid? Daar zag je bene terwijl dierenrechten uh, niet beschermd zijn in de grondwet... dat dat uh, uh, uh, primaat kreeg boven uh, uh, de, de, de religieuze gewoonten. Ik zelf als christen heb niks met die, uh, de joodse of uh, islamitische slacht. Maar juist vanuit het, de opvatting van mij... dat de staat zich niet in moet mengen in al die religieuze handelingen van personen... ben ik er voorstander van dat die vrijheid er is, notabene. Dus die dierenrechten die niet eens uh, grondwettelijke bescherming hebben... kregen daar de prioriteit. Dus ik vind het wel degelijk ja, ja. iets wat je ermee kan vergroten. Overigens heeft de Partij voor de Dieren vooral veel vrouwen in de Kamer, hm, Ja, <lacht> klopt. <lacht> <laughs> dat, ja. punt, dat punt is dan ook wel weer, weer even gemaakt. Um, ja, nou ja goed, het reglement is aangepast. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, ja dat is een wasse neus. Want stel nou, hè, even gewoon heel uh, hypothetisch gezien, er meldt zich een vrouw aan. Die komt dan voor zo'n commissie. Nou ja, dan vinden ze vast wel iets waarom die niet geschikt is. Uh, ja. Dus laten we zeggen, het staat nu in de reglementen... maar het zal in de praktijk nog niet snel gebeuren. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, mijn, mijn ervaring is ook dat nu... Uh, de dames aangeven, ik vind het altijd een beetje lastig... dat ik namens dames moet gaan spreken... Maar uh, dat, dat dames aangeven voilà. ik heb liever eerst die discussie... nog eens intern over van waar staan we nu precies... qua ja, zeg maar, die, die, die bijbelsopvattingen... voordat ik me eventueel uitspreek over, over mijn, uh, mijn, uh, mijn ambities. Ambities vindt, is vaak ook niet echt het woord wat ervoor wordt gebruikt... maar... Uh, dus dat mensen liever een, eerst nog een interne discussie hebben... dat dat ook de, de gangbare weg is... dan dat mensen zich nu heel sterk zullen gaan profileren... van ja. ik heb uh, ja, de, de roeping of de ambitie om uh, voor de SGP actief te worden... Ja. Uh, als, als gekozen raadslid of ja. wat dan ook. En u hebt hier uh, in deze uitzending ook nog een keer gezegd... dat binnen de sgp jongeren er toch wat anders naar gekeken wordt. Dus laten we zeggen, die zullen die discussie ook wel een beetje gaande houden... binnen ah, de partij partijen. Wat, wat wel aardig is, maar ik weet niet of je die lijn kan trekken... Uh, meer dan de helft van onze leden is vrouwen. We zijn de grootste politieke jongerenorganisatie die zou kunnen zeggen vanwege dat vrouwen standpunten hebben we misschien juist wel heel veel vrouwelijke leden, maar goed. Ja, dat zou ook <laughs> nog kunnen, ja. Ik weet niet of dat een causaal verband is. Nee. Dank dat u meedeed. dit is Stand.nl. Jacques Graag Roosendaal, voorzitter van de SGP Jongeren. Er uh, wordt veel gereageerd op onze site inderdaad. Uh, 1700 mensen intussen al, 45 om 55 procent. 45 eens. We gaan naar de onderwerpen voor Dit is de Dag. Thijs. We hebben een verkeerspsycholoog. Mark de Haan, die gaat ons uitleggen waarom we vanmorgen allemaal toch ongeveer tegelijkertijd de weg op zijn gegaan, terwijl we toch konden weten dat het daar druk was. Ja. Hij legt het precies uit. Ook de gast, de ambassadeur van Egypte, Gerard Steegs. Het is ambassadeursweek bij ons. De ambassadeurs zijn in Nederland elke dag komt er eentje langs. En we hebben de uh, auteur van een boek over wees zijn. Dat uh, zijn veel mensen in Nederland wees. En veel wezen schijnen aan, echt aan hun lot overgelaten te worden. Ook hier, dus niet alleen in de derde wereld, ver weg. Hè, dat beeld hebben we wel. Maar ook gewoon hier is het heel lastig. We gaan het horen zometeen na twee in uh, Dit is de dag. Ik ik wens u vast een prettige... Dinsdag, hè, Ja, dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV.